mysterie Een spannend detective luisterspel door Ronald Patterson. Muziek Koos van der Vliet. Drums Louis Belson, Spelleiding René Metzenmakers. Negende deel. Parade der Filmsterretjes. Ik, ik heb met mijn moeder ergens tegen aangestoken. aangestoten ik ben bang als ze dood hey, Schuld, liefje Je wilt het per se weer mee naar binnen dat zijn we nu Als je het mij vraagt Is dit nog maar een soort achterbouw Maar, wat staat hier eigenlijk? Oude oh, meubels? Zeg, ben je zeker van dat de poort naast het huis geen slot heeft? Dat ze ons niet kunnen insluiten? Want dat zou besterven van schrik Nee, er was geen slot op de poort en over zulke kleinigheden zou ik maar niet bekommeren. Oh ja. Niets. Als het gezelschap hier aanwezig is... dan kunnen ze zich verdraaid stilhouden. Stilletje, stil... Het was immers maar een boos? Ik moet er bijna op gedrapt hebben. Kom, braaf beest, kom poosie...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 Ga onmiddellijk terug of je wordt neergeschoten. Kom, Dick. ik, Laat ons maken dat we hier weg zijn. Zonder mij dan, liefje? Ja, wil ik dan toch maar naar buiten gaan om alarm te geven als het nodig mocht, zijn. <laughs> dat mag je doen als je zin in hebt, maar ik denk dat er helemaal geen alarm hoeft gegeven te worden. Maar geef me de zak van met even leven aan, wil jij? Maar je gaat toch niet licht maken? Dan weten ze meteen waar we zijn. Die en stem zul je niet meer horen. En zelf alles... Daar, kijk. Luidsprekers. En als we nu de draad even volgen... dan gaan we duidelijk zien waar die geheimzinnige spreker ergens zit. Ik. ik blijf hier. Ha. Zie je wel. Hier woont de gastheer. Een band opnemen? Een doodgewone band opnemen? Ja, een gang gaat wanneer men de deur opent. Precies zoals een winkelbel werkt. Wacht. ...wordt neergeschoten. Oh, wat een geluk. Kindje, dit is alles behalve een geluk. Dat er niemand hier is... ...bewijst dat onze vrienden voorzichtiger zijn... ...dan we gedacht hebben. Die Steve zou er later waarschijnlijk al gedacht hebben... ...dat hij onvoorzichtig geweest is met de naam Windmill te noemen. En hoewel er maar heel weinig kans was... ...dat jij dat goed verstaan en juist onthouden zou hebben... ...wilden ze toch geen risico lopen. Jammer. Hm. Er was een kans dat we het hele zootje van achter Grazen zouden nemen... Ik heb nooit contact gehad met iemand anders dan die Orson. Awesome. Orson awesome van Hall. Een kring van een vent. Ik heb meer dan eens lust gehad hem te... Oh. Hm, zo wat zeg je natuurlijk niet op schoppend, ja. <laughs> Gaat u gerust uw gang, Miss Sbunner. We hebben altijd graag dat onze bezoekers hun hart uitstorten. Helemaal uitstorten. Maar, vertelt u me eens. Hebt u nooit de naam Colibri horen vernoemen? Door van Hall? Colibri? Ik herinner me niets van... In verband met de chantage die op u gepleegd werd, hebt u de naam ook nooit gehoord? Nee. Geen briefjes ontvangen die met de naam Colibri ondertekend waren? Meneer Holland, ik verzeker u dat ik nooit met iemand over dit alles gepraat heb. Ja, dat is natuurlijk het pijnlijke van de zaken. In een geval van chantage is de politie altijd de beste, nee, de, de enige uitweg, maar... Men maakt er gewoonlijk maar alleen gebruik van als het kalf verdronken is. Mijn hoofdinspecteur, ik had een carrière te maken. Ja, Eén verkeerd woord in de krant kan al mijn dromen in rook doen ja. opgaan. Miss Beurne, wat u gedaan hebt was wel strafbaar. Maar ik ben er zeker van dat u nauwelijks zou verontrust zijn als er wat van uitlekte. U bedoelt dat ik dus zonder reden drie jaar in angst heb geleefd? Inderdaad, Miss Beurne. En dat u drie jaar het mooiste deel van uw gages gestort hebt in de kast van de colibri-bende. Als ik die vent te pakken krijg, U en... krijgt hem niet te pakken, Miss Berner. Hij is dood. Oh, wel, ik kan niet zeggen dat het me spijt. Miss Berner, dat is zowat alles wat ik u vragen wil. Ik dank u wel voor uw getuigenis. Ik had natuurlijk veel eerder moeten komen. Goeiedag, meneer Holland. Goeiedag. Goeiedag, meneer Ziezo, dat was nummer twee. werken aan de ketting vandaag, Holland. Maar we worden geen jota wijzers te brengen. En dat is erger. Alles loopt dood bij Otto Halling. We maken kennis met een heleboel mooie jonge dames... waaronder de beroemde Minaar van Miniver... Maar die wist ons nog minder te vertellen dan haar kunstzusters. Apropos, zei Brandon. Heb je al nieuws over Mary Rushing? Ja, slecht nieuws. Waarschijnlijk hm? zal ze niet halen. Zo. Ze kan in geen geval ondervraagd worden. Ze heeft al verschillende bloedtransfusies gehad, maar de dokters hebben er een slecht oog in. Ja, en te denken dat die idioot net zo goed Ellie had kunnen treffen. Toch wel jammer van Mary Rushing. Als ik mag kiezen, neem ik haar als kroongetuige. En als ik het maar voor het zeggen had, zou ik wel een babbeltje willen doen met die Ben Grant Leverding. Zeg eens Holland, ben je er wel zeker van dat hij het was die jou in Tahut wilde neerschieten? Sir Brandon, dat weet ik zo zeker als ik mijn naam weet. Het was Ben Grant Leverding. Maar waarom zou jij je verdorie willen doen geloven dat hij colibri is... en waarom weigel jij te aanvaarden dat hij het is? Dat is een andere kwestie. Vergeef me dat ik u op uw laatste vraag geen antwoord geef, Sir Brandon. Mm -hmm. U zou er toch geen genoegen mee nemen. <laughs> Misschien zou u zeggen dat ik gek ben. Echt, nee, goed. Zeg, drinken we eerst een kop thee of werken we het rijtje verder af? Oh, het is pas half tien. Maar voor mij geen thee, zei Brandon. Dan is nu Miss N. Donnelly aan de beurt. Ferguson, mm -hmm. je mag Miss N. Donnelly erin laten. Begrijp u toch goed, Miss Summerfield? U bent niet hierheen gekomen omdat u een slachtoffer was van de afpersersbende? God bewaar me. Gelukkig niet, meneer. Zegt u dat wel, Miss Summerfield? U bent de eerste en u blijft wellicht de enige. Ik ben de secretaresse van meneer Stephen Penn. Penn is de tweede producer van de kortfilms bij de Glenmory Studios. En wat betekent dat precies, tweede producer? Sir William Attingham was onze producer voor alle kortfilms. Ja. Hij had een paar assistenten. Eén voor de televisiefilmpjes, één voor de musicals, één voor de documentaires en zo meer. Mijn baas Wacht eens even. Ik heb met hem getelefoneerd. Toen Sir William vermoord werd, heb ik bij de Glenmarie Studios inlichtingen genomen. En ja, toen heb ik een zekere pen aan het apparaat gehad. Ja, ja, ik weet het. Ik heb u de verbinding doorgegeven. Ach zo, ja. En ik had het hier om. Ik heb in de kranten vanzelfsprekend alles gelezen over het onderzoek. Dus ook over het mysterieuze personage die Mr. Colibri... Nu herinner ik me dat ik in het afgelopen jaar tot tweemaal toe door Steven Penn die naam heb horen vernoemen. Wat zegt u? Weet u dat zeker? Ja, ik weet het heel zeker. Hij telefoneerde met iemand die hij Colibri noemde. In de twee gevallen hoorde ik de naam vernoemen net voor ik zijn bureau binnenstapte. Ja, toen ik binnenkwam maakte hij telkens snel een einde aan de verbinding. En viel het u dan niet op dat dit zo'n eigenaardige, zo'n ongebruikelijke naam was? Ja, vanzelfsprekend. Daarom weet ik het ook nog. Ik veronderstelde dat het een of ander troetelnaampje voor een vrouw was. Troetelnaampje voor een vrouw? Ja. Ja, ja, ja, ja, vooral omdat hij zo stiekem deed en ook omdat het beslist geen zakelijke relatie was. Anders had ik er vanzelfsprekend vanaf geweten. Miss Summerfield, dat is ja. alles buitengewoon interessant. Kunt u me nu ook nog zeggen of uw baas gisteren in de voormiddag op kantoor was? In de voormiddag? Ja? Nee. Nee, er was enkele jonge artiesten gaan opzoeken... die om een proefopname verzocht hadden. Wij zorgen voor de muzikale filmpjes, ziet u. Wel, sir, Brandon. Dan is er veel kans dat die meneer Steven Penn... inderdaad die Steven is... die Ellie gisteren bij Now ontmoet heeft. En dan moeten wij er ogenblikkelijk voor zorgen... dat die meneer even aan de tand wordt gevoeld. Ja. Ja? Sir, Brandon, de meneer en mevrouw Grant Leverding... vragen of u onmiddellijk in te voorstarten. Grant Leverding? Zeker... Eén ogenblik en laat haar maar binnenkomen, Everdell. Miss Summerfield, ja? mag ik u verzoeken enkele ogenblikken te wachten? Nee, natuurlijk. Nee, nee, nee, gaat u langs die deur daar buiten, alsjeblieft. Inspecteur Ferguson zal u de weg wijzen. Jazeker, meneer, dankjewel. Nee, ja, het wordt toch nog een morgen die niet verloren zal zijn, Sir Brandon. Ja, komt u binnen, mevrouw en meneer Glendt-Leverding. Nee, oh, het dan is dan heel aangemaakt. Brandon, dankjewel. Ja, meneer ik... Ik moet een voor ons tijding brengen. Ben moet inderdaad wat met die afpersersbende te maken hebben. Hij is weg. Weg? Bedoelt u gevlucht? Ja. Ja, hij is gevlucht. O, oh, ik, ik, ik voel me zo ellendig. Ik, ik ben zo beschaamd. Kom, kom, kom, mevrouw Kruijnd. Daar bent u toch niet verantwoordelijk voor. Ja, vanmorgen hebben we dit briefje gevonden. Ik ben even schuldig als Mary Rushing. Ik verlaat Engeland. Vergeef me, je bent... Ja, en op het notablok bij de telefoon stond dit? Liverpool 536. Waarschijnlijk heeft hij naar het station gebeld... om, om te informeren wanneer de eerste trein ging. U bent zeer behulpzaam. Oh. Excuseert u mijn ogenblik. Holland, ik ben naar Information Room om een radiobericht door te geven. Ja. ...zijn we dan weer? Stom ja, stond van me niet eerder aan te denken... ...dat die afspraak... ...vindt me lijn tien uur... ...ook wel eens vandaag zou kunnen zijn... ...in plaats van gisteren. Hè. Ten slotte hadden de heren gisteren een gevulde dag. Oh, ik vind het hier nog griezeliger dan gisteren niet. Ah, ik niet. Ik begin me hier al thuis te voelen, ja. En maak je maar geen zorgen. Ze branden niet in de buurt. En wij dienen als loka's. Geruststellend? Sinds gisteren is hier niemand meer geweest, geloof ik. We kregen geen bandopname meer te horen... ...als we de deur openden, hè... Kijk, hier staat het ding. Wil ik terug of je wordt neergeschoten? Onmiddellijk. Ach, nee, ik zeg dat ding stop. Laatste waarschuwing. En als het je interesseert, ik geloof dat het de stem van Otto Halling is. De stem van een dode, de. Elk stem is. Ah! Je bent helemaal over je zeden, liefje. Herinner je je niet meer. Vuurwerk in dek Park. Om uh, je dood te schrikken. Wel, wat doen we nu? Wachten. Blijven wachten, Oh Goeie hemel, Nick. We kunnen hier wel tot morgen vroeg zitten. Dat zou ik maar niet te hard zeggen, Ellie. Dat zou ik maar niet te hard zeggen. Wat bedoel je? Nick, heb je wat gehoord? Een je, En als je denk er dan aan dat die kat kan zijn die we hier gisteren gezien hebben... And it is that God need Westerwind Holland